8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u burgemeester Van Aertsen van Den Haag. Hij wil de verkoop van vuurberg aan eh, banden leggen. En kamerleden scharen zich achter Gronings protest. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. In de vier grote steden vinden vandaag de eerste supersnel rechtszaken plaats. Zo'n 15 verdachten die tijdens de jaarwisseling strafbare feiten pleegden... komen voor de rechter... De meeste belaagde hulpverleners, maar het gaat ook om zaken als vernieling of mishandeling. Supersnelrechtszaken vinden plaats kort na het gepleegde delict en de rechter doet dan meteen uitspraak. De rechtercommissaris bepaalt vandaag ook of negen verdachten van de oudejaarsrellen in Veen blijven vastzitten.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 In Delcel sluit vanavond de aluminiumsmelter Aldel. Op de valreep van 2013 werd de fabriek failliet verklaard... waardoor de meeste werknemers op straat komen te staan. De ochtendploeg is gelaten aan de slag gegaan... en heeft volgens verslaggever Ewout de Bruin nog steeds een sprankje hoop. Van boosheid is nog niet echt sprake. Mensen zeggen allemaal wel, ja, ik wil het nog even afwachten. Straks om 11 uur komt de curator nog een keer met ons praten. En dat is ook een beetje ja, wat mensen toch op de been houdt. Ze zeggen, misschien zijn er nog mogelijkheden... En dus zijn ze allemaal gewoon vanmorgen nog naar hun werk gegaan. Een van die mogelijkheden is dat de metaalgieterij van Aldel nog open blijft... waardoor in elk geval een klein aantal werknemers kan blijven werken. In Cambodja heeft de politie in de hoofdstad Phnom Penh... honderden stakende arbeiders in de kledingindustrie... beschoten met Kalashnikovs, dat zeggen getuigen. Volgens persbureau Reuters zijn daarbij minstens drie doden gevallen. De stakers hadden een weg geblokkeerd en autobanden verbrand. Ook zouden ze agenten hebben bekogeld. De stakers eisen meer loon.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 In Tirol, in Oostenrijk, heeft een grote boomstam een huis doorboord. Het gevaarte rolde door een fout van een houthakker de helling af... en kwam in de kinderkamer tot stilstand. De vier bewoners bleven ongedeerd, maar ze zijn behoorlijk geschrokken natuurlijk. Ze beseffen dat ze in het nieuwe jaar al behoorlijk veel geluk hebben gehad. De hebben we wel geluk gehad, want knap. Maar het is zolang niks. Ik weet wat er Wereldkampioen darten Michael van Gerwen... wordt vanavond in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd. Het feest in Nederland begon eigenlijk al gisteravond op Schiphol... toen familie, vrienden en fans hem stonden op te wachten. En dat wachten duurde lang, omdat de darter uren later arriveerde. Van Gerwen besefte dat. Ik vind het ook wel dat iedereen zo lang had staan wachten. Dat vind ik echt diep respect. En uh, ik, ik geniet er gewoon in ieder moment van. En, uh, ik, ja, ik heb hier uh, ook op staan wachten natuurlijk. En dat duurt het allemaal lang met vliegen. En, uh, ja, Dat ik hier uh, dit zo mag meemaken, moet je gewoon blij mee zijn. Tot besluit het weer. Een gebied met regen en motregen trekt van zuidwesten naar noordoost. En daarna breekt even de zon door. Maar al snel trekken nieuwe buien het land in. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen is het rustiger weer en schijnt eerst af en toe de zon. Later op de dag neemt de kans op regen weer toe. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooij. Er staan nu twee files op de A7 Horenzaandam. Bij Purmerend Noord twee kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstok is daarom dicht. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Knopend Valburg en Renkum vijf kilometer. Vannacht is daar een ongeluk gebeurd dus een auto tegen een lichtmast gereden. Die staat nu op scherp. Die zijn ze nu aan het verwijderen. Twee rijstokken zijn er dicht. Het verkeer kan bij het Knopend Valburg het beste kiezen voor de A15. En daarna de A325 dwars door Arnhem. Gaan steeds meer stemmen op om de verkoop van vuurwerk te beperken... om oogoperaties zoals deze te voorkomen. Dit is natuurlijk iets wat te voorkomen is door een beschermbril op te zetten. Dat heeft dit jongetje helaas niet gedaan. NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Consumentenvuurwerk is te gevaarlijk geworden. En daarom vindt de Haagse burgemeester van Aertsen dat het anders moet. Hij wil een kortere verkooptijd. En ook het afsteken moet pas mogen vanaf 11 uur s'avonds op Oudejaarsavond. Meneer van Aertsen, goedemorgen. Goedemorgen. Was het zo uh, mis in Den Haag dat u dit met dit voorstel nu komt? Nee, uh, ik, kan, ik kan zeggen, dat is misschien wel paradoxaal... maar dat het in Den Haag allemaal wel meeviel... Maar um, kijk, als je landelijk bekijkt, als je het beeld ziet, als je het over, over de jaren heen weegt... dan is duidelijk dat er steeds meer zwaar, gevaarlijk en illegaal vuurwerk uh, in omloop is. En dat leidt tot uh, ernstige ongelukken. Nou, uh, hè, vroeger had je een schroeiplek, nu ben je je hand kwijt. En uh, het uh, zorgt natuurlijk de ambulancebroeders, de brandweermensen, de politie echt grote zorg op straat tijdens oud en nieuw. Ja, maar er zijn een paar verschillende dingen meneer Van Aertsen, want u zegt het al, het illegaal vuurwerk, dat help je natuurlijk niet als je de verkooptijd verkort. Nee, het zijn inderdaad mijn, uh, mijn gedachten. Uh, die, uh, die, die, uh, die heeft twee elementen. Eén, het beboeten van het in bezit hebben... en afsteken van dat zwaar verminkend vuurwerk... He, dat, dat is één. Dat moet zwaarder beboet worden dan dat op dit moment het geval is. Eigenlijk doen we dat niet. Dat zal een zaak zijn voor uiteraard de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie. Ja, daar moet, als ik u even mag onderbreken, meneer Van Aertsen... dan moet je dan wel ook de middelen voor hebben om dat te controleren. Zeker. Heeft u dat? Uh, maar, Zeker. Nou ja, dat is iets waar de politie nu uh, ook het nodig aan doet. Er wordt veel illegaal vuurwerk in beslag genomen... Maar hier kan je natuurlijk, als, als de regelgeving wat dat betreft verandert... ook de politie meer oprichten. Maar dan moet het ook vervolgens in de procedure gevolg hebben voor een individu. Volgens mij, als je mensen in de beurs raakt... als je dit spul afsteekt of in bezit hebt... Lawinepijlen, bij de landmacht spreken ze zelfs van 1.1 munitie. Je kan haast niet meer van vuurwerk spreken, maar eerder van lichte vorm of zelfs zwaardere vorm van munitie. Wel nu, heb je dat, steek je dat af, dan word je gepakt en dat kost je het nodige in je portemonnee. Ja. En de andere kant van het verhaal is, en dan heb je het over het meer, laat ik zeggen, gangbare consumentenvuurwerk... Ik denk dat het heel verstandig is dat je de verkooptijden daarvan gaat, uh, gaat wijzigen. Maar ook de periode waarin het vuurwerk mag worden afgestoken gaat beperken... zodat je niet meer die 31 december waar heel veel mensen last van hebben de godganse dag... nou ja, dat geknalgedoe uh, op straat hebt. Ja, maar dan moet u het hele korps wel een beetje op straat hebben op omdat om dat, om dat nou, te bekijken wie er wat aan het afsteken is. Nou, ik kan... Ik, ja, en het moet ook nationaal worden geregeld. Ah, want het dus heeft u, niet zo, Ja, nee, u wilt het, dan naar de Hofwijver, begrijp ik? Of uh, de gebouwen daarnaast? Nee, nee, nee, nee. nee het, nation, het moet... Kijk, het vuurwerkbesluit is is een nationale aangelegenheid. Ook daar uh, zijn de Kamer en de minister van Veiligheid en Justitie aan zet. En kijk, voor een groot deel houdt men zich in Nederland aan de regels. Laten we, wat dat betreft moeten we ook niet al te pessimistisch zijn. Dus als je op enig moment dit zou gaan invoeren... ben ik er ook van overtuigd dat je gaandeweg die toch wat uit de hand gelopen traditie in Nederland... Hè, want het is een traditie, zeggen we altijd met oud en nieuw... dat je die gaat ombuigen en weer terugbuigt naar een normalere situatie... en niet die, nou ja, haast crisissituatie. die we toch op die 31 december hebben. Ja, want nu naar de Hofvijver. U heeft ook voorgesteld daar een grote vuurwerkshow te organiseren... in de Oudjaarsnacht, maar dat ziet u dus niet als alternatief. U wilt niet helemaal af van het consumentenvuurwerk. Nee, ik, ik pleit niet voor een totaal verbod... maar ik pleit, ik pleit ervoor om die hele traditie die we hebben... waar we alsmaar van zeggen... ja, het is allemaal... Hè, want we zeggen iedere keer van het is nogal ernstig... maar het is nu eenmaal zo... om in ieder geval nu die ontsporingen die erin zitten... nu te gaan ombuigen. Doen we dat niet, dan ben ik er echt van overtuigd... dat we over een, over een paar jaar echt met hele grote problemen zitten in verband met het feit dat er heel veel van dat illegaal verminkend vuurwerk in omloop is... wat dus ook vaak uit nou ja, landen in Europa komt. Ook op het net, internet, zal er het nodige moeten gebeuren. Dat heeft overigens de nationale politie ook dit keer voor het eerst geprobeerd. Maar ik vind ook dat dat op een veel grotere schaal zou moeten gebeuren. Maar dat kunnen de gemeenten eh, echt niet alleen, ook grotere gemeenten niet... Daar hebben we de steun van de Rijksoverheid... en van de minister van Justitie en Veiligheid voor nodig. Hij heeft ongetwijfeld meegeluisterd. Meneer van Aertsen, nog even een ander puntje. Een oudejaars, een nieuwjaarszaakje. Want uw nieuwjaarsreceptie kostte 125.000 euro. En dat vindt u ook te veel? Nee, dat vind ik niet te veel. Het oh. is een receptie die uh, wordt gehouden uh, voor, uh, alle, voor, hoofdzakelijk voor alle vrijwilligers in de stad die uh, zo'n heel jaar zich inzetten voor de samenleving. Ook om al die vrijwilligers die op oud en nieuw... en dat doen we Den Haag op hele grote schaal op straat zijn. Vooral jongeren, Haagse Marokkanen... die uh, fantastisch werk doen om ook jongeren... uit de eigen leeftijdscategorie aan te spreken op verkeerd gedrag. Nou, we hebben die, we hebben dat, die, die bijeenkomst. Zoals ik zeg, het is, het is voor de enthousiastelingen... met een groen-geel hart in de stad... Nou, dat hebben we nu vijf jaar gedaan en eh, ik wil het eigenlijk groter maken. Het begon in Den Haag en dat heb ik afgeschaft met een soort VIP-receptie. Het is een receptie voor zo bijna 2000 Hagenaars die allemaal kunnen komen. Maar ja, niet meer dan 2000, meer kan ik er niet kwijt in het atrium. En ik wil heel graag een, uh, het nog groter maken en een mooie vuurwerkshow voor nog meer Hagenaars. Afgestoken door professionelen die weten hoe ze ermee om moeten gaan. Burgemeester van Aartsen van Den Haag, hartelijk dank dat u me even te woord wilde stellen. Dank u wel. Goedemorgen. Het LOS Radio 1 Journaal. Het is de laatste werkdag voor de meeste werknemers van Aluminiumfabriek Aldel. Dat vanavond de deuren sluit. Bij de fabriek in delft staat onze verslag even. Ewout de Bruin. Ewout, je bent er al vanaf half zeven. We je al een paar keer deze uitzending. Eerst de mensen van de dagploeg kwamen toen aan. Hoe is de stemming bij hen? Ja, toch een beetje van uh, wat staat ons te wachten. We weten het allemaal niet precies. Ook mensen gesproken van de nachtploeg die hier ja, hun laatste dienst misschien dan wel gedraaid hadden. Die ook zeiden, ja, ja je moet. Uh, het bedrijf roept erom, het bedrijf vraagt erom en we gaan maar. Um Klaas Pijper, voorzitter van de Ondernemingsraad, is dat ook een beetje de teneur, is dat ook de sfeer onder de mensen van we blijven doorgaan tot het eind? Ja absoluut, Aldellers zijn altijd al een, een, een strijdbaar volkje geweest. We hebben natuurlijk vaker in deze soort situaties gezeten. En uh, ja de gelatenheid is groot, maar ook het besef uh, ja, dat het vandaag voor de meeste de laatste werkdag is, is, is treurig, diep triest. Ook een doodsteek voor deze regio. Maar we kunnen er op dit moment op deze manier in elk geval niks aan veranderen. Het lijkt me zo treurig ook. Dat u weet eigenlijk dat een oplossing, u heeft hem bij wijze van spreken in de handen. Ja, die oplossing die lag en die ligt naar mijn gevoel nog steeds dichtbij. Er lag 40 miljoen euro op tafel van 20 miljoen zowel van de overheid als ook 20 miljoen van de aandeelhandelkles. Er lag een uitgewerkt plan voor de aanleg van een kabel naar, naar Duitsland. En het enige was het, wat er moest gebeuren is dat de partijen daarin een overeenkomst konden vinden. En dat is niet gebeurd. Want met zo'n kabel naar Duitsland, een stroomkabel... Uh, kunt u weer op goedkope stroom draaien en dan gaat u winst maken? Ja, dan maken wij gewoon uh, winst. Dan maken we 15 tot 30 miljoen euro winst per jaar. We hebben een voormalig zusterbedrijf in Duitsland. Die, uh, die heeft ook een uh, moment in surveillance verkeerd. En die, uh, die draait nu weer uh, fixe zwarte cijfers. En die proberen in april uit het, uh, onder de surveillance weg te komen. En dan staat er weer een goed winstgevend bedrijf. En dat had ook hier voor Aldel kunnen gelden. En waar gaat dat dan mis? Want minister Kamp zei, uh, jullie krijgen een overbruggingskrediet. Uh, u schetst net het beeld dat die uh, stroomkabel eigenlijk op een haarna al aangelegd was. Hoe is het dan toch misgegaan? Ja, ik denk toch dat, dat minister Kam daar uh, toch nog eens een keer goed in de spiegel moet kijken wat hij heeft, uh, wat hij heeft nagelaten. En wat hij nog steeds, naar mijn, in mijn, naar mijn inzicht nog steeds kan doen. En dat is een gebaar maken naar Aldel en, uh, en Aldel steunen. En of je dat dan uitlegt als, als staatssteun, wat niet geoorloofd is vanuit Brussel of niet. Uh, dit kost ook gigantisch veel geld. Ja, want hier gaan 400 mensen komen hier uh, op straat te staan. Uh, los van het feit dat hier een enorm terrein ligt dat dan afgebroken moet worden, misschien gesaneerd moet worden. Ja, absoluut. Het kost uh, indirect 400 mensen hun baan. Indirect nog minimaal, ook nog eens een keer 400, dan praat over 800 arbeidsplaatsen die verloren gaan. Het saneren van dit terrein kost in 1982 al 700 miljoen gulden. En uh, ja, nou kunt u wel uitrekenen wat het vandaag aan de dag gaat kosten. Nou, dat is waarschijnlijk uh, wel dat bedrag in euro's. Uh, maar zover Marcel is het nog niet. Want uh, ja, de voorzitter Klaas Pijper zei het al. Aldellers, dat zijn altijd al, is een sterk volkje geweest. Daarom gaan ze vanmiddag nog demonstreren hier in Delfzijl. Het zou maar zo kunnen dat daar een paar duizend mensen op afkomen. En dan gaan ze proberen om de politiek nog te overtuigen. Komen een aantal Kamerleden, dus wie weet. Maar vooralsnog dus de laatste werkdag. Ewart. de Bruin in Delft-Zeil, u hoorde hem straks nog wel een keertje daar... want het heeft natuurlijk veel gevolgen dat die fabriek daar gaat sluiten. Voor heel Groningen, ook Kamerleden vinden dat Groningen geholpen moet worden... zoals PvdA Henk Nijboer, die denkt dat de gasproductie misschien wel naar beneden moet. Dat is dus precies waar al die onderzoeken die er dus bijna zijn... die komen over een paar weken overgaan. Je kunt wachten op die conclusies, maar eigenlijk weten we toch al. Er is een lineair verband tussen het een en het ander. Dan is er toch maar één oplossing, dicht die kraan...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 Henk Nijboer nee, van de Partij van de Arbeid. Ja, het gaat over gaswinning, aardbevingen, aardgasbaten... en dan nu ook Aldel, dat dan ondergaat... of lijkt te gaan aan de hoge energieprijzen. Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt ook dat dat wringt? Dat alles met elkaar... Nou, dat, uh, dat hangt zeker samen. En ik, uh, ik ben natuurlijk eens met de PvdA dat ze, dat ze zegt... nou, die, die gaskamer moet een stukje dicht. Dat hebben wij als oppositie al begin vorig jaar gezegd... toen het uh, staatstoezicht op de mijnen naar voren kwam. Dat we ze zeiden van, nou, er is een direct verband... tussen de hoogte van de bevingen en ook uh, de hoogte van de aardgaswinning... En dan vind ik het wel mooi weerspelen van de PvdA nu in de pers... dat ze zeggen van, ja, wij vinden dat het eigenlijk een stukje dicht moet... maar die voorzorgsmaatregelen hebben ze begin vorig jaar niet willen nemen. Hmm. En nu de zaak uh, Aldel, uh, wat vindt u daarvan dat die fabriek nu sluit? En onder welke omstandigheden? Dat is natuurlijk echt wel een klap voor de mensen in de regio. Laten we wel wezen. Eerst hebben we die uitbevingen. Uh, zou je eventueel een andere baan willen zoeken... hoorden we ook gisteren van mensen die uh, demonstreerden... bij het provinciehuis in Groningen. Ja, dan zitten er allemaal scheuren in je muren... en kun je je huis niet kwijt. Dus dit is echt wel een hele bittere pil... voor, uh, voor de provincie Groningen, voor alle inwoners daar. Ja, maar even hebben die zaken wel met elkaar te maken? Denkt, nou, ja, u, denkt u wel dat het bedrijf anders overleven, had kunnen overleven? Dit is natuurlijk best wel een moeilijke kwestie. Hè? Als je een, uh, een fabriek ooit hebt neergezet in een gebied... Uh, omdat, omdat je daar de gaswinning had. Hè? In de jaren 60 is dat natuurlijk ja. die kant op gekomen. Juist vanwege, nou, daar heb je goedkoop gas. En aluminiumverwerking heeft veel uh, energie nodig. Hè? Klopt, ja. Daarom is een heel energiecluster ook in, uh, in Delft cel... Dus uh, de, de vrees is nu ook van... nou, dit zal dan ook niet het laatste bedrijf zijn wat hiermee te maken heeft. En ook wij als Tweede Kamerleden hebben dat natuurlijk uh, gezien. Dus we hebben ook uh, net voor de kerst nog een, een, ja, een wetswijziging aangenomen voor zeg maar de zware basisindustrie. Want wij willen ook dat er een eerlijke concurrentie is... met uh, met, met name natuurlijk de Duitse buren. Want onze bedrijven zijn ontzettend innovatief. Daarom zijn ze er nu ook nog met die, die enorm grote prijsverschillen. Dat is omdat onze bedrijven het gewoon eigenlijk hartstikke goed doen. Ja, en dan kom je dus door dat oneerlijke concurrentie... kom je in, in deze positie terecht... Ja, en dat is gewoon een hele zwaar klap voor de mensen in, uh, in Groningen. Nou, nou ja, het is nog niet zo ver. De curator werkt nog aan een doorstart. Heeft u daar nog ja. hoop op? Nou, um, voor de gieterij lijken de uh, perspectieven in ieder geval hoopvol. Dat is wat ik ervan uh, meekrijg. Maar voor de rest lijkt het toch best wel heel erg moeilijk te worden. Dat geeft de curator ook uh, aan. En um, natuurlijk hopen we met z'n allen op die doorstart. Uh, dat zou toch ook gek zijn als we dat niet zouden doen. Maar ik, uh, ik denk dat dat een hele moeilijke wordt. Hmm. Commissaris van de Koningmarkt van de BF vroeg gisteren om een uh, gebaar. Bijvoorbeeld van de minister, minister Kamp. Economische zaken vraagt u ook. Nou, we vragen natuurlijk al langer om duidelijkheid. Veel, veel mensen willen weten van... kan ik veilig in mijn bed slapen in het Groningse? En wat uh, uh, zeg ik tegen mijn kind als die zegt van... papa, ze laten ons toch niet in de steek? Hoorde ik van een negenjarige uh, jongen uit het Groningse. Het mag niet alleen maar gaan om, uh, om, om, om de economische belangen... maar we moeten ook goed kijken naar de veiligheid van de mensen in het gebied. En ik denk dat als daar ook voor is... en voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten over inwoners in ons land... En we hebben weer solidariteit met elkaar. Dan nou komen we er echt wel uit. Hmm, maar uh, aangaande Aldel, zou de minister, zou de regering daar iets kunnen doen? Uh, de vorige minister heeft zich natuurlijk erg ingezet, bijvoorbeeld voor Netcar. Dus het kan wel voor een individueel nou. bedrijf. Ik denk ook dat de minister alles uh, zal willen doen om, om die werkgelegenheid in het gebied ook uh, ja, op peil te houden. Want het is al een heel kwetsbaar gebied. En dan wil je eigenlijk uh, de werkgelegenheid die er is zo lang mogelijk ook gewoon uh, behouden. En ik weet ook uh, vanuit, uh, want we hebben natuurlijk als kamerleden de afgelopen dagen uh, ook flink heen en weer gebeld. Uh, het is al reces, maar je bent gewoon aan de slag. En ik weet ook dat de minister best wel heel erg hard zijn best heeft gedaan. Goed. Dus, en u houdt nog hoop, Maar u demonstreert wel mee, ja. begrijp ik, uh, ik ga, vandaag. ik ga absoluut, uh, ja, ik wil ook de mensen hard onder de ring steken. En ik wil goed luisteren naar wat ze allemaal zeggen. En dan kunnen wij ook in de gesprekken met Kamp weer, in de Tweede Kamer, dat allemaal meenemen. Agnes wilde van het CDA. Hartelijk dank. Dank u wel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis mooi. Er staat uh, één file nu op de A50 vanuit Os naar Arnhem, tussen Knopendvalburg en Renkum, 6 kilometer. Ze zijn er een uh, lichtmast aan het verwijderen. Er is dus vannacht een auto tegenaan gereden. Twee rijstokken zijn er dicht. Kan het beste omrijden door vanaf het knooppunt Valburg de A15 te kiezen... en daarna de A325 dwars door Arnhem. Zo dadelijk hoort u meer over het verwachte slechte weer... alweer in Groot-Brittannië. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Young man, you're down and out, Your ready, it's over to you You got no money, you got no job, boy, you ain't got a clue Don't give up on your dreams, it all depends on you You keep working night and then you know they will come too yeah. No, nobody's stood up all the way You know I will be there Cause we all got our problems We can get by waiting for, cause we all got up around, we gotta get by Hoorden hoorde u don't take it to hard. Ja, dat is lastig te verkopen aan de Amerikanen en de Britten. Zij krijgen het. Wat betreft het weer, de komende tijd behoorlijk voor de kiezen. 2014 getting off to a cold start across the U.S. The northern plains and upper Midwest getting blasted with frigid wind chills today, bringing lots of snow, gusty winds and major headaches for travelers heading home after holiday vacation. Driving home after Christmas wordt moeilijk komend weekend in het oosten van de VS. Op sommige plekken ligt al een hoop sneeuw. En er wordt nog veel meer verwacht vanaf morgen. Ground, more, pressure... Het vliegverkeer is al verstoord. More than a on New Year's Day. Het is lastig autorijden. More than in, alone as ice the road. En in Boston sluiten de scholen morgen uit voorzorg. Boston already declaring a snow emergency.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 waar al voorbereidingen worden getroffen. Carol, what preparations have you been making? The neighbors got a phone call from the environment agency. Oh, we've got this up and we're starting to move furniture up, like you can see. Onze buren kregen een waarschuwing over de telefoon. Daarna hebben we de meubels verhuisd naar boven. En dus is in Groot-Brittannië een cobra bij ingekomen. Nationaal Crisis Comité. Ga naar Groot-Brittannië naar onze correspondent Anne Sane, Anne. En dat betekent dat de regering het serieus neemt. Ja, zeker, want naar verwachting zullen er toch heel wat rivieren in Groot-Brittannië weer overstromen. En zullen honderden, al dan niet duizenden huizen weer onder water komen te staan. Um, op 21 plekken langs de kust dreigen ernstige overstromingen. En dat betekent dus inderdaad dat er mensenlevens in gevaar zijn. En daarop moeten hulpdiensten en de regering natuurlijk voorbereid zijn. Um, er zijn overigens geen mensen bij voorbaat geëvacueerd. Maar brandweer en reddingsploegen moeten natuurlijk wel klaarstaan, mocht dat nodig zijn. Ja, waar dreigt vooral het gevaar? Welke gebieden? Ja, het gaat vooral om het westen van Groot-Brittannië, de gebieden rondom de Ierse Zee. Zoals Schotland, Wales en Zuidwest-Engeland. Wat is nou namelijk het geval? Vanuit Amerika komt harde wind. Dat veroorzaakt golven, vooral waar het water nauw wordt. Dus vooral tussen Ierland en Engeland. Dat water wordt die riviermondingen ingeduwd. En dat terwijl er aan land heel veel geregend heeft. En vanuit de rivieren stroomt dus nu ook weer water, meer water dan gebruikelijk, naar de kust. En dat water kan dus niet weg vanwege die hoge golven langs de kust. En zo overstromen dus tientallen rivieren aan de westkust... en uh, komen er tientallen steden en dorpen onder water te staan. Dus het is niet zozeer het weer, maar vooral het water dat voor problemen uh, zorgt. Ja, er was de afgelopen weken ontevredenheid, ook politieke ontevredenheid... over de elektriciteitsbedrijven. Wat hebben die fout gedaan? Ja, uh, Groot-Brittannië heeft in de afgelopen maand al twee zware stormen te voortduren gehad. Uh, net als in Nederland de Sinterklaasstorm met, uh, met springtij. En ook afgelopen week weer, tijdens de kerstdagen, kwamen door zware windstoten... tienduizenden mensen in Engeland zonder stroom te zitten. En in sommige gevallen duurde dus vijf dagen voordat uh, de problemen opgelost waren. Dus letterlijk donkere kerstdagen voor heel veel mensen hierin, hier in Engeland. Um, de regering heeft de elektriciteitsbedrijven hierop aangesproken. En zodra het parlement weer bij elkaar komt na het kerstreces, dat is aanstaande maandag dan zal er een parlementaire commissie de energiebedrijven ter verantwoording roepen... en moeten ze dus uitleggen waarom er zoveel is misgegaan. Ja, maar die hebben nog geen verbeteringen doorgevoerd dan, want dan kan het dus nu weer misgaan. Het zou wel mis kunnen gaan, maar nu op dit moment is het vooral het water wat het probleem is... en niet zozeer die zware wind, zoals afgelopen week. Um, er... Is, er wordt nog meer harde wind uh, voorspeld inderdaad in de komende weken. Dus het zou inderdaad uh, mis kunnen gaan weer. En vandaar dus dat uh, de parlement uh, nou ja, de energiebedrijven bij elkaar roept... om te, te zien of ze dit kunnen voorkomen. Anna Sane houdt het voor ons in de gaten. Hoort u later op Radio 1 wel meer over als de storm aan land komt. Dit is Radio 1. Half negen, tijd voor het NOS-journaal Mark Visser. De 52 opvarenden die vastzaten op het Russische schip bij Antarctica... kunnen weer niet verder. Het Australische schip, waar ze op zitten, moet in de buurt blijven... om mogelijk hulp te verlenen aan een Chinese ijsbreker. Het Chinese schip kwam vast te zitten bij een poging... om de opvarenden van het Russische schip te halen. Zij zijn uiteindelijk met een helikopter van het Chinese... naar het verderop liggende Australische schip gebracht. In Irak hebben Soenitische milities delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. De aan Al-Qaeda gelideerde milities hebben zware gevechten geleverd met het Iraakse leger. Ze belaagden politiebureaus en legerposten en lieten ook gevangenen vrij. Het leger zou de milities slechts voor een deel hebben teruggedrongen. Noordoosten van Amerika wordt geteisterd door zware sneeuwstormen. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. En in Phnom Penh heeft de politie het vuur geopend... op stakende werknemers in de kledingindustrie. Getuigen in de Cambodjaanse hoofdstad zeggen dat er doden en gewonden zijn. Volgens fotografen van internationale persbureaus... werden de stakers, die voor een protest bijeen waren gekomen... met kalasnikovs beschoten. Dat is het belangrijkste nieuws. Het Weer naar Weerplaza. Michels zijn we Weer een zachte, maar sombere dag. Ja, somber voor een groot deel van de dag. Maar ik verwacht toch wel dat af en toe ook de zon zal doorbreken. Dus uh, als grauw of een donkere dag voor kerst, uh, dat zal het zeker niet zijn. Dat valt allemaal wel mee. Het is op dit moment wel op veel plaatsen miezerig. En in het noorden en oosten, daar valt echt nog wat steviger regen. Dat regengebied trekt naar Duitsland weg. Daarna komen we in het betere deel van de dag... waarbij ook af en toe de zon zal doorbreken. En dan in de loop van de middag komen er vanuit het westen stevige buien. Dat zijn forse buien. En die kunnen vooral ontstaan doordat het hoog in de atmosfeer zeer koud wordt. Uh, daardoor een zeer onstabiele atmosfeer. En daardoor stevige stevig met kans op onweer en hagel. Maar er hoort dan ook altijd bij dat er felle opklaringen bij zitten. Dus ook dan wel af en toe zon. Dus ja, wat kan zijn, een hele donkere dag wordt het niet. Nee, en wordt het dan een uh, wisselvallig weekend? Een uh, enigszins wisselvallig weekend. Ja, nog even de temperatuur. Want die is op dit moment al plaatselijk 10 graden. En die kan vanmiddag zelfs lokaal 12 graden worden. En het wordt inderdaad een enigszins wisselvallig weekend... Overdag valt het op de meeste, of de meeste dagen zaterdag en zondag wel mee. Zaterdagochtend namelijk droog. Zaterdag in de loop van de middag pas wat regen. In de avond is het dan echt op veel plaatsen nat. En zondag is het zowel in de ochtend als middag droog. En ook dan pas in de avonduren weer kans op regen. Dus we hebben enigszins geluk met de timing van de regengebieden. Michiel Severin, dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu één file, Marcel, op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en Renkum, 6 kilometer. is vannacht een auto tegen een lichtmast gereden. Die staat nu op scherp en die gaan ze verwijderen. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan omrijden door vanaf het knooppunt Valburg de A15 te kiezen... en daarna de A325 dwars door Arnhem. En u hoorde net al in het bulletin... de wetenschappers en journalisten van dat schip in de Antarctica... kunnen weer niet verder, hoort er zo meer over.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 We hebben over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het zitten 52 opvarenden van het gestrande Poolschip in de Antarctica niet mee. Ze zaten heel lang op dat schip vast. Dat schip zit ook vast in het ijs. Gisteren werden ze daar dan vanaf gehaald. Na ruim een week, dan zouden ze op weg gaan naar Tasmanië. Maar ze kunnen weer niet verder. Correspondent Robert Portier, wat is er aan de hand? Nou ja. Uh, zoals je misschien weet uh, waren er gisteren twee uh, ijsbrekers betrokken bij die redding. Een Chinese ijsbreker en een Australische ijsbreker. En uh, de passagiers die werden met de helikopter van het Chinese schip opgehaald en vervolgens afgeleverd bij het Australische schip. Uh, dat Chinese schip dat heeft nu aangegeven dat ze niet zeker weten of ze zelf zonder problemen het open water mm -hmm. kunnen bereiken. Uh, en ze hebben dus gevraagd aan de Australische autoriteiten of, dat, of die Australische ijsbreker toch nog maar even in de buurt kan blijven. Want je weet het tenslotte maar nooit. Ja, en dus moet, zitten die passagiers daar aan boord van die ijsbreker... en moeten dus nog even blijven. Ja, dat klopt. Um, zoals het er nu naar uitziet... gaan ze morgen in de, de vroege uren, dat zal over een paar uur in Nederland... proberen om um, naar het open water te varen. Daar hangt dus vanaf uh, of die passagiers um, de weg kunnen vervolgen... Uh, of dat ze toch misschien ietsjes langer moeten wachten. Ja. Hoe is het aan boord van die schepen? Hebben ze alles nog wel?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 Ik heb wat foto's gezien ook van de Auroris Auralis, dat Australische schip. Uh, dat ligt um, nou ja, volgens de berichten veilig, maar op die foto lijkt het eigenlijk alsof het een enorme ijsvlakte is. Ik zie daar in ieder geval geen, enkel, uh, um, geen enkele mogelijkheid om zomaar even weg te varen. Dus ja, als dat Chinese schip zegt van nou, wij liggen er nog slechter voor, ja, dan kun je je voorstellen uh, dat iedereen toch wel eventjes uh, wat geduld wil betrachten om uh, zeker te weten dat ook die Chinezen straks veilig hun weg kunnen vervolgen. Ja, het lijkt allemaal nog wel even te kunnen gaan duren. Uh, Robert, het lijkt er ook op of iedereen erg overvallen wordt. Is het zo koud? Vriest het zo hard? Ligt er zoveel ijs? Nou, het is uh, niet zozeer dat het uh, zo koud is. Uh, het probleem is eigenlijk dat um, de wind uh, de, het ijs meevoert en dat de wind het ijs naar het land toe duwt. En uh, het schip dat vast is komen te zitten, dat Russische schip, dat ligt uh, midden tussen dat ijs en wordt dus uh, steeds verder, eigenlijk uh, de, er wordt steeds meer ijs aangedrukt. Uh, en nu moet dat Chinese schip um, na, een weg naar buiten zien te banen. Maar uh, omdat de wind verkeerd staat en ook de zeestroming tegenwerkt. Um, hebben ze uh, ja, last van het feit dat het ijs steeds dikker wordt. Nou, vandaar dat ze nu dus uh, problemen hebben. Bij dat Russische schip was het ijs uh, ongeveer 4 meter dik. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat het uh, best lastig is om daar doorheen te breken. Want uh, die Chinese ijsbreker en die Australische ijsbreker waren uh, zelf niet in staat om uh, dat Russische schip te bereiken. Ja, als de condities gaan lijken op uh, de condities bij dat Russische schip... Ja, dan, uh, dan zit er een tweede redding uh, aan te komen. Ja. Maar het is natuurlijk nog lang niet zo ver. Uh, laten we eerst even afwachten hoe dat morgenochtend gaat. Precies. Straks hebben we drie van die schepen daarvoor zitten. Nou, dat horen we dan weer van jou, Robert Partier vanuit Australië. Dankjewel. je wel. Straatrovers die zijn steeds vaker jonger dan 16. En die jonge dieven stelen voor de kik. Tot die conclusie komt de politie-eenheid Den Haag. Volgens het speciale straatroventeam in die stad... was een derde van de straatrovers jonger dan 16. Van die politie-eenheid Den Haag is Cor Spruit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat dus om hele jonge verdachten. Is dat een nieuwe ontwikkeling? Nou, Het baart ons natuurlijk wel ernstige zorg. Als we zien dat we verdachten aanhouden die 14, 15 jaar oud zijn... en dan kan je wel spreken van een nieuwe ontwikkeling. Ja, waarom doen ze het, dat roven? Ja, ze... Ze doen het vooral voor de KIK, dat is uit uh, ons onderzoek gebleken. We hebben die jongens die we aangehouden, die hebben we uh, gehoord. En dan krijgen we vooral verklaringen van, nou ja, we worden een beetje opgestookt door vriendjes... en we willen graag laten zien dat we het ook durven. Dus het is vooral om te laten zien uh, hoe stoer ze eigenlijk wel niet zijn. Dus stoer doen, het geldelijk motief is er niet? Nee, eigenlijk niet. Hè. Vroeger zagen we dat er toch wel telefoons gestolen werden... en dat die doorverkocht werden... En uh, dat, dat ze vooral gingen genieten van, uh, van de opbrengsten uh, die ze daarvoor kregen. Nou, nu gaat het daar eigenlijk niet meer om. Het gaat vooral om, uh, om te laten zien van, kijk eens wat ik durf. En straks gaat u vertellen dat ze die telefoons dan gewoon weggooien. Nou, dat gebeurt ook in, uh, in enkele gevallen. van. Nou, We hebben hem gepikt, we, we kunnen er niks mee, want we durven hem niet mee naar huis te nemen. Dus uh, laten we vooral zorgen dat we er zo snel mogelijk vanaf zijn. Ja, zijn het trouwens alleen jongens? Nee, het zijn niet alleen jongens, maar we zien natuurlijk wel dat het merendeel uh, van de daders wel uit uh, hele jonge jongens bestaat. En heeft u die al in het vizier dan? Zijn het de, de bekende hangjongeren? Nee, wat, wat we zien uit ons onderzoek is dat het jongeren zijn die nog niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Die, die vooral, ja, nogmaals het doen voor de kick En als ze eenmaal bij ons binnenzitten, ja, dan zich eigenlijk dan pas realiseren wat ze zichzelf, maar ook slachtoffer hebben aangedaan. Het baart u zorgen, zegt u. Ik kan me voorstellen dat het ook lastig is om de vinger daarachter te krijgen om, om die daders te pakken. Ja, dat is het ook. Hè. We zetten eigenlijk in op, uh, op twee zaken. Dat is in de eerste instantie de, de preventie uh, als het gaat over uh, potentiële slachtoffers waarschuwen. Dat we altijd zeggen van let nou op hoe je je spullen opbergt. Want we zien bij dit soort uh, jongeren dat de gelegenheid het dief maakt. We doen ook op school uh, informatie verstrekken... om te laten zien wat voor gevolgen het heeft. Niet alleen voor uh, de slachtoffers, maar ook voor de verdachten zelf. Want, daar hebben, ze want natuurlijk... daar hebben ze geen idee van? wat Ze, voor nee, kunnen ze realiseren het zich uh, eigenlijk niet. Hè. Het gaat vooral om die kick. En wat wij willen laten zien is uh, wat voor gevolgen het heeft. Hè. Dat mensen bijvoorbeeld niet meer de straat op durven... omdat ze uh, beroofd zijn. Dus daar doen we zeker heel veel uh, energie in steken... En aan de andere kant zijn we natuurlijk heel druk bezig met de opsporing. Dat betekent dat we bij uh, iedere aangifte die we binnenkrijgen... dat we daar een opsporingsonderzoek doen. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan het horen van getuigen. Kijken of de camerabeelden zijn. En als die er zijn, dan proberen we die ook uh, via de tv... in de opsporingsprogramma's uh, uh, aan het publiek te tonen. Maar lukt dat dan wel, dat opsporen? Want dat hele circuit van heling, uh, doorverkopen... en uh, jongens met te veel geld, dat, dat, dat heeft u dus niet om daar te kijken? Nee. Dat hebben we niet, maar we zien toch wel dat we zo ruim 100 jongeren aangehouden hebben voor straatroven. Aan de andere kant zien we gelukkig ook dat het straatroven uh, ten opzichte van vorig jaar met 19% gedaald is. Uh, dat, zijn we natuurlijk, uh, dat vinden we natuurlijk prettig, maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel verdachten we nog aanhouden, ja, dat baart ons natuurlijk wel zorgen. Over hoeveel hebben we het toch? Denkt u die, die zich daarmee bezighoudt? Honderden? Ja, dat, ze, dat zijn. Als je ziet dat we de 100 aangehouden hebben, dan weet je ook dat je een groot aantal nog niet uh, aangehouden hebt. En we hebben nog een aantal zaken in onderzoek. Dus dat betekent dat we het toch wel over zo'n grote groep personen hebben. Bruijs van de politie-eenheid Den Haag. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Vlijmen huldigt vanavond de nieuwe wereldkampioen darts, Michael van Gerven. Gisteravond kreeg hij al een voorproefje op Schiphol. Wachten hem familie, vrienden en fans op. Van gisteren toen, toen Wondwint liep hij gelijk van het podium af, liep hij gelijk Daphne. Dus Daphne. Uh... Het moment. Het moment, dat was wel mooi, dat was uniek. Nou, het eerste spandoek is al vroeg uitgerold op Schiphol. En Café de Gleuf feliciteert de champ. Felicite. Ja, ja. ja, wij hebben het champ gemaakt. Het is net of je het al zegt. Hè? Want, dan zeg ik bijvoorbeeld, ik feliciteer champ. Je zegt niet, feliciteert feliciteer de champ. Snap je? Dat dus dan, dus uh... yes, zo so doen ja. Maar dat is niet het café. Nee, nee dat is eigenlijk het café waar wij altijd zelf ah, hebben. Ja. Want een andere café dat komt ook nog bevrijd. Ja, Café de Braai ja. ja. uh, ja, ja. in Ja, Daar zijn ze thuis over, dat traint precies. Ja, klopt. Hebben ze vergist? Hebben ze verkeerd gedaan? Nee. Hebben ze verkeerd gedaan? Dat is een andere vluchtnummer. Wilma, dit is geen grap, We waren al en Nou vliegen we weer terug naar Londen. Wat, wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar we gaan nu landen in Londen. Oh, de moeder ja. van Michael krijgt een berichtje. Ik zag het al op het bord. 9 uur verwachte landing. En u krijgt een berichtje van hem? Dat het uh, teruggevlogen is naar ja, Londen, maar hij weet niet waarom. Ja, hij weet niet waarom. Ja, maar ik geloof het niet. Oké, okay. maar je moet in het vliegtuig blijven zitten. Oké. Okay. Ja, en Je weet niet wanneer je opstijgt. Of zo. Nou, had broer Kevin aan de lijn. Hij is een, al een hoop consternatie. Hij maakt geen grapje. <laughs> hij staat nog in Engeland. Hij staat nog in Engeland. Ja. Maar nou komt je moeder hier net om de hoekje roepen. Nee, er staat nu wel weer drie over zeven op het bord. Ook, hij is ook wel van de grappen, dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij hier wel staat. Maar hij zegt dat hij weer in Engeland is. Hij komt me net vertellen. Een uur. Geen ongeluk? Nee, absoluut niet. Nee? nee ben je zeker? Zeker. Ongeluk. We de woorden zien. Hij is gewoon vertraagd. Dus dat even moeten wachten. Het blijkt inderdaad okay. geen grap te zijn van van Komt de meneer van Schiphol de familie vertellen. Maar ja! twee uur later dan gepland gaan de schuifdeuren dan toch open...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 Wat voor reacties heb je gehad? minister de president nog gebeld? Nee, dat, nog niet. Ik, weet je wat ik net al zei? Ik laat lekker alles om afkomen. Ik, ik, uh, ik heb heel dag ben ik ben bezig geweest met de pers. En ik heb zoveel, zoveel dingen gedaan. En, uh, ik laat lekker alles uh, nou, om afkomen. En ik doe eigenlijk gewoon niks gek. Het is gewoon mijn dingetje. Dat kan ik altijd doen. Ja, het is gewoon wel immens. Het is gewoon super. Dat is ook een mensen, ook je samen, camera's, foto's. Het is gewoon super. Heb je hier naar uitgekeken? Naar dit moment ook? Natuurlijk, ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is uh, de prijs die je betaalt om wereldkampioen te zijn. En uh, dat vind ik natuurlijk geweldig. En uh, daar heb, je heb ik het allemaal voor gedaan. En uh, ja, dat dan zo ook gelukt en allemaal precies goed uitkomt. Uh, fantastisch. En dan, en dan nog vlijmen uh, mezelf natuurlijk. Weet je wat je daar te wachten staat straks? Nee, ik, ook ik net al zei, laat ik lekker allemaal afkomen. En, uh, ik, ik doe gewoon lekker mijn dingetje. dus is uh, ook voor mij helemaal nieuw. Ik sta hier ook gewoon te trillen als klein jong. En uh, ja, het is ook allemaal nieuwe dingen voor mij. En ik heb het ook nog nooit meegemaakt. En dit is gewoon fantastisch, echt. Neem maar nog even voor de zekerheid, Michael. wil ik niet even in Ja, dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Veel Dank je wel. Vanavond is een woonplaats Vlijmen wordt hij nog eens gehuldigd. Michael van Gerwen, Reportage hoort u van Menno Reemeijer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis Mooi. Er staat één file, Marcel, op de A50 nog steeds vanuit Os naar Arnhem... tussen knooppunt Valburg en Renkum 6 kilometer. Dat geeft meer dan een half uur vertraging. Hm. De linkerrijstok is nu dicht. Uh, dat waren eerst twee rijstroken. En er staat daar een lichtmast op uh, scherp, op omvallen dus. Er is vannacht een auto tegenaan gereden. Je kan omrijden door vanaf het knooppunt Valburg de A15 te kiezen... en daarna de A325 dwars door Arnhem. Stel, je nog een plaatje aanvragen, zo voor de ANWB... wat er een beetje bij past. Wat zou je zeggen? Uh, Gene Gino people got a move natuurlijk I'm over. 4 voor 9. u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikaanse geheime dienst, NSA bouwt een kwantumcomputer... die in staat is om vrijwel alle bestaande beveiligingsmethoden te kraken. Blijkt uit stukken van klokkenluider Edward Snowden in de Washington Post. Bij de TU Delft zijn ze ook een kwantumcomputer aan het maken. Hoogleraar Ronald Hansen van de TU Delft, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk, een kwantumcomputer? Ja, een quantum computer, dat is niet zomaar een computer... maar het is uh, een, een nieuw soort computer die op een hele andere manier rekent... Uh, en daardoor problemen kan aanpakken die we nu eigenlijk voor ons uh, uh, te ver gegrepen zijn. Waaronder bijvoorbeeld het kraken van de, de codes waar je het net over had. Mm -hmm. uh, en dat quantum staat voor... Quantum is iets heel kleins, toch? Ja, quantum dat staat voor uh, quantum en dat is eigenlijk de uh, meest fundamentele theorie van de, van de, de natuur die wij kennen... Uh, en daar zitten een aantal hele bizarre dingen in, uh, die wij op uh, onze grote mensenschaal nooit zien. Maar die wij op een uh, hele kleine schaal, de nanometerschaal, uh, die wij wel zien. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat uh, uh, een, een elektron, een heel klein deeltje, uh, kan bijvoorbeeld op twee plekken tegelijkertijd zijn. Aha. Terwijl uh, als je kijkt naar een voetbal op een voetbalveld, is altijd, uh, voetbal is gewoon altijd op, uh, op één plek. Mm -hmm. Maar zo deelt hij dus niet. Maar zo deelt hij niet. En uh, dat is interessant voor, uh, voor berekeningen. Want als je informatie in zo'n deeltje kan, uh, kan opslaan. Dus als je zegt dat als het elektron uh, links zit, dan noem ik het een 0 en rechts noem ik het een 1. En je kan ook met. een deeltje kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Kan links en rechts tegelijkertijd zijn. Dan krijg je die extra rekenkracht van een de computer. Goed. Ja, daar gaat het om. Want daarvoor werd het mij net iets ingewikkeld, <lacht> meneer Hansom. Maar nu, zo'n computer van de NSA. Ja, hebben ze die eigenlijk nog niet? Als ze zoveel kunnen daar, wat steeds maar blijkt uit de stukken? Nou, die, je kunt het natuurlijk nooit uitsluiten. Maar zover wij kunnen overzien hoe het staat in het veld. En wij kennen alle experts. We weten ook wel wat de NSA ongeveer investeert. En wat de Amerikaanse overheid doet, dan is dat vrijwel uitgesloten. Uh -huh. Dus onze, uh, een, ik denk dat een uh, realistische uh, toekomstvisie is dat we over een jaar of vijftien uh, een echte kantencomputer hebben. Die dus echt dingen kan die uh, gewone computers niet uh, kunnen doen. Uh -huh. Maar dat dat volgend jaar al uh, het geval zou zijn, dat, uh, dat is eigenlijk uitgesloten. Dus u heeft hem ook pas over vijftien jaar? Uh, wij denken dat we hem over vijftien jaar hebben, ja. En ja. wij hopen dan ook dat we dan de eerste zijn. En wat kun je er dan mee? Echt alle beveiligingscodes kraken? Ja, het is eigenlijk, uh, de kante computer kan heel veel dingen die je, een gewone computer niet kan. Je kan het zien als een, een hele speciale uh, rekenmachine, die dus, dus andere berekeningen kan doen dan uh, gewone computers. Uh, een van die berekeningen is het, uh, het ontbinden van grote getallen in primfactoren. Uh, dus bijvoorbeeld 15 kun je ontbinden in 3 keer 5 en dan 21 is 3 keer 7 nou, dit rekensommetje uh, kunt u nog wel uit uw hoofd halen. Ja, zeker. En, en, en, en Dan groot, het op. Ja, als ik een heel groot getal pak, dan is dat heel lastig. En dat is niet alleen voor ons lastig, maar dat is voor een computer ook heel lastig. Die kan dat niet. En dat is precies waar al onze beveiliging op gebaseerd is. Uh, alles met de pincodes, internetbeveiliging, werkt... Uh, is eigenlijk gebaseerd op het feit dat het rekensommetje heel erg moeilijk is om te maken. Alleen dat geldt alleen voor uh, de computers die we nu kennen. Voor een kantoorcomputer is dat niet zo. Het is bekend, hè, er is een, er is een, een algor wiskundig algoritme bedacht waarmee je dat rekensommetje wel heel efficiënt kan doen op een kantencomputer. Dus wij weten op het moment dat er een kantencomputer is, dat al die uh, beveiliging niet meer werkt. Mm -hmm. Waar maakt u hem eigenlijk voor, die computer? Nou. Kijk, dit is uh, voor, uh, inderdaad voor de, de NRC misschien interessant, maar de, er zijn heel veel meer dingen die je mee kan. Uh, nou, ik kan een aantal voorbeelden noemen. Uh, Eén is bijvoorbeeld uh, als je wil bekijken wat, hoe een medicijn werkt uh, op individuele basis, wat een medicijn precies doet bij een persoon. Dan moet je eigenlijk begrijpen wat er op moleculair niveau gebeurt. Mm. En dat is op dit moment veel te moeilijk om uit te rekenen voor onze computers. Dus dat is iets wat een kwantum zou kunnen doen. Dus ja. die zou... Ja, misschien per individu kunnen kijken... Hè? hoe moeten we het medicijn aanpassen... om, het, uh, om de, de kwaal bij u uh, te verhelpen. Ja. Zeg, uh, meneer Hansel... Uh, u bent ermee bezig. Uh, hoort u wel eens nog een klikje als u de telefoon wilt neerleggen? Luistert uh, NSE bij u mee? <laughs> ja, die zijn dat natuurlijk zeer geïnteresseerd. Nee, dat misschien is niet uit te meer ja. maar... <laughs> ja. U heeft nog nooit iets gemerkt? Uh, nee, kijk, uh, alles wat wij doen, al ons onderzoek wordt uh, openlijk gepubliceerd. Dus eigenlijk hebben wij helemaal geen geheim. Als de NRC iets zou willen weten, zouden ze gewoon in de vakbladen kunnen kijken. Uh, of dus noods bij ons langskomen, of ons bellen, zoals u uh, nu doet. Dus wij, wij hebben uh, niks te verbergen. Dus de NRC hoeft ons eigenlijk niet af te luisteren. Hmm. Nee, ze hoeven wel meer niet. Maar ze doen het toch. Ronald Hansel van de TU Delft, uh, hartelijk dank en de succes dank bij het bouwen. Dank u wel. Goedemorgen. Dag. Zo'n 15 mensen moeten vandaag voor de rechter verschijnen... omdat ze ervan verdacht worden strafbare feiten te hebben gepleegd rond Oud en Nieuw. Het zijn de supersnelrechtszaken. Ze vinden plaats kort na het gepleegde delict en de rechter doet gelijke uitspraak. Afgelopen dagen hebben politie, openbaar ministerie... en minister Opstelte van Justitie en Veiligheid gezegd... dat ze hopen dat de rechter de verdachte streng zal straffen. Ad Westendorp is strafrechteradvocaat in Den Haag. Zijn kantoor staat ook enkele verdachten bij vandaag. Hij is niet eens met het OM en het ministerie.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 ...moeten gaan volgen. Nou, dat hebben, dacht ik, in Nederland niet zo afgesproken. De rechters nee. die zijn er uh, natuurlijk zelf uh, uit geschikt voor... ...om zelf uh, tot een oordeel te komen. En die moeten zich juist niet laten leiden door derden... ...en ook dus niet door een, een oordeel van het Openbaar Ministerie. Nee. Aan de andere kant, euh, tijdens de jaarwisseling voort veel geweld gepleegd... ...ook tegen hulpverleners, dat uh, leidt tot veel commotie in de samenleving. Het is niet raar toch dat de minister wil dat diegenen snel bestraft worden? Nee, dat, ze, dat ze snel bestraft worden, dat is, uh, dat is natuurlijk helemaal niet gek, hè? want het is dan net gebeurd en dan is het een soort uh, lik op stuk beleid uh, en dat, dat werkt in de praktijk het, het beste. Maar uh, een, een strafbaar feit wordt nu gepleegd wordt, dat zou net zo moeten worden bestraft als hetzelfde strafbaar, strafbare feit wat in de zomer wordt, uh, wordt gepleegd. En er staan gewoon straffen op. En uh, geen enkele reden om dan nu met oud en nieuw... Uh, voor diezelfde feiten een veel hogere straf op te leggen. En wat ik dan nog eigenlijk uh, veel opmerkelijker... en eigenlijk een beetje, beetje bizar vind... is dat de minister zich in deze, in deze discussie mengt... en dat de minister eigenlijk op dezelfde dwingende manier eist... van de rechterlijke macht om dan ook maar zwaardere straffen op te leggen. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk een onafhankelijke rechtelijke macht. En die weten ze uh, zelf uh, echt wel... Op welke, op welke zaken welke straffen moeten worden gelegd. Hè? Dan is het natuurlijk heel raar dat je de rechtelijke macht... op deze manier uh, probeert te beïnvloeden. Nu over dat supersnelrecht, we hebben de strafmaat nu gehad. Wat vindt u daarvan dat nu al de eerste uh, verdachten voor de rechter komen? Ja, dat is, dat is, dat is voor, voor, voor verdachten eigenlijk ook niet een, een, een hele uh, eerlijke zaak... En in die zin... Uh, je, je wordt uh, aangehouden, je wordt van de straat uh, geplukt in staat van een rechter. Maar nog niet alle omstandigheden van, van die zaak die zijn nog goed uitgezocht. Met name niet de persoonlijke omstandigheden. En een rechter die doet niet alleen maar uh, uitspraak op basis van de strafbare feiten die zijn gepleegd. Maar ook op basis van ja, de, de, de persoon van een verdachte. In welke omstandigheden, in, in welke, welke sociale en omstandigheden verkeert een verdachte. En, en in een normale strafzaak, geen supersnelrechtzaak... Worden er bijvoorbeeld uh, uitvoerige reclassieringsrapporten opgesteld... Mm. waar een rechtbank dan uh, rekening houdt, houdt. Ja, en die, uh, die, die zijn er dus niet. Dus uh, je, je wordt eigenlijk als verdachte voor de leven geworpen. En de rechter die is uh, uh, volstrekt niet volledig geïnformeerd... om ook echt uh, een, een, tot een, een afgewogen oordeel te komen. Ja, u zit daar straks bij, hè, bij een paar van die, uh, van die supersnel rechtszaken. Ja, kunt u wel wat doen als advocaat? Uh, ja, Want u die, heeft die, die stukken dus ook allemaal niet? Nee. Dus je, dus je, je, je doet je best en je kan de rechter er eigenlijk alleen maar op wijzen. Omdat er mogelijk meer is aan de hand dan alleen maar een relletje bij uh, met, met oud en nieuw. En dan is het uh, natuurlijk vervolgens weer aan de deskundigheid van de rechter. Om daar weer heen te prikken en om eigenlijk zonder dat die uh, omstandigheden zijn uitgezocht... Uh, daar toch rekening mee te houden. Dus het is uh, inderdaad uh, een, geen, geen eenvoudige zaak. Ja, nou, aan de andere kant, daar is weer de samenleving. Hoe is het met het rechtsgevoel? Vraagt de samenleving niet om snelle bestraffing? Nou, ik vraag het me af, want ja, wie want is de samenleving? Dat zijn niet alleen maar de officieren van justitie en de politiemensen. Nee. De, samenleving, ja, de, de rechter oordeelt erover. De samenleving zijn toch uh, de mensen op straat die auto's auto vieren. Ja, maar leest u de kranten maar, luistert u maar en kijkt u naar de media. Het uh, wekt veel beroering, dat geweld, ja. tijdens de jaarwisseling. Nou, uh, ge geweld tijdens de jaarwisseling. Ik vraag me af of dat nou veel uh, beroering uh, wekt. Ik denk dat wat, wat we het hele jaar zien... Dat, uh, geweld tegen hulpverleners uh, wel een issue is, wat, wat ja. doorlopend aan de orde is. Dus uh, niks mis mee om uh, geweld tegen hulpverleners uh, streng en snel en, en zwaar durf te bestraffen. Maar om dit nou uh, tot een uh, bijzondere zaak te maken tijdens het en nieuw, uh, daar zitten er zit toch wel met vraagtekens bij. Ad Westendorp strafrechtadvocaat in Den Haag. Hij uh, staat vandaag ook voor de snelrechter. Hij zelf niet, maar zijn klanten wel enkele verdachten van ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Tot zover het NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna 9 uur daarna de ochtend... met Glenn Plach en Jurgen van den Berg. Ik wens u een prettige dag.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 over twee weken komt zijn zaak voor. Een reconstructie van de behandeling van de verdachte van de Schiproepad. In Augustus Morgen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.